Dit is radio. 2 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het 14-jarige Afghaanse meisje Sahar en haar familie mogen voorlopig in Nederland blijven. De rechtbank in Den Bos heeft besloten dat de familie niet uitgezet mag worden. Omdat minister Leers van Immigratie en Asiel de afwijzing van het asielverzoek niet goed onderbouwd heeft. De zaak van Sahar, een meisje dat op het gymnasium in Leeuwarden zit... kreeg veel aandacht in de media. Zij en haar familie wonen al jaren in een caravan in het Friese Sint-Anna-parochie. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft vanochtend een bezoek gebracht aan Brandon. De jongen die al drie jaar dagelijks wordt vastgebonden... in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. Het gesprek van de staatssecretaris moest worden afgebroken... omdat Brandon agressieve taal uitsloeg...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 kunnen leren met z'n allen hoe dat nog beter kan. Het scheepvaartverkeer op de Rijn in de buurt van Koblenz... komt heel langzaam op gang. Vandaag zijn vijf kleine schepen... langs het gezonken vrachtschip Waldhof gevaren. De Waldhof, met 2400 ton zwavelzuur aan boord... is daarbij niet bewogen. Grote schepen en schepen die stroomafwaarts varen... mogen voorlopig nog niet passeren. Dat zijn er zo'n 300. Het vrachtschip Waldhof zonk vorige week... Twee bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Tweede Kamerleden hebben waardering voor de excuses die NS en ProRail hebben gemaakt... voor de problemen op het spoor tijdens het winterweer. Tijdens een hoorzitting in de Kamer erkenden de topmannen Meerstart en Klerk... dat ze, de tom, dat ze onacceptabel hebben gepresteerd. NS-directeur Meerstart gaf toe dat het ontbrak aan goede reisinformatie... en dat er te veel materieel defect raakte. Ik kan me de machteloosheid van onze klanten en van onze medewerkers heel goed voorstellen. Ten opzichte van vorig jaar hebben wij verbeteringen laten zien, gelukkig. Maar de verwachtingen, ook gewekt door reclamespotjes, niet waar kunnen maken. Tomman Klerk van ProRail noemde de overlast onaanvaardbaar. Hij zei dat de reizigers tekort is gedaan. Vorige maand waren er na de sneeuwval grote vertragingen en storingen in het treinverkeer. De Tweede Kamer praat nog de hele dag over de winterproblemen op het spoor.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 Gisteren werden 33 familieleden van Ben Ali opgepakt... wegens misdaden tegen de natie. En dan nog het weer. Veel zon. Alleen langs de oostgrens wat bewolking. Het is een graad of 4. Morgen meer bewolking en het wordt dan circa 4 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Moordrecht 3 kilometer.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 Giro 6989. Ik ben Evert Braak, donateur Stichting MS Research. Met Hans. Ja, hé, hey, Suzie, met de agenda. Hè? Ik ben al verboden op eBay. Wat? Nou, met de agenda. Wat is er zo leuk? Oh, nee, nou ja, Tanja, die zet een hele rare foto op Facebook. Oh, even chatten hoor, wacht even. Hé, hey, die agenda, die meed je anders wel even, ja? Oké, okay, doei. D nou ja.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Van maandag tot donderdag zijn we bij u op dit tijdstip... met elke dag interessante gasten. Staatssecretaris Veldhuis is vanmorgen persoonlijk polshoogte gaan nemen... bij Serenlo, de instelling waar de vastgeketende Brandon wordt verzorgd. Ik heb gezien een enorme betrokkenheid. Als professional zie ik ook een grote professionaliteit. Um, dus in die zin laat ik... Brenden en de mensen die voor hem zorgen met een gerust hart achter. Ja, sinds de uitzending van uitgesproken EO dinsdag over de vastgeketende Brenden staat vast dat iedereen het vreselijk vindt dat dit gebeurt in Nederland. Petri Embrechts, uh, goedemiddag, hartelijk welkom. Ja. U bent hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg... en gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Goed dat de staatssecretaris polshoogte is gaan nemen. Hè? Uiteraard. Iedereen die polshoogte neemt... ik weet niet zozeer of dat iedereen naar Brenden moet... maar iedereen die polshoogte neemt is goed... Um, ik denk dat we alleen voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies. Nou ja, zij zei hij is in goede handen. Dat was nou niet het beeld wat in Nederland ontstaan was de afgelopen ja, tijd. Ja, En dat bedoel ik, ik denk dat we daar wat genuanceerder uh, naar moeten kijken... en ook met elkaar moeten zoeken naar structurele oplossingen. Duizenden studenten en honderden hoogleraren protesteren morgen... tegen de geplande bezuinigingen in het hoger onderwijs. Volgens de hoogleraren gaat het om de grootste bezuiniging... sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens de coalitiepartijen valt het allemaal wel mee. CDA-kamerlid Sander de Rauwe en Sibyl Noorda... voorzitter van de Vereniging van Universiteiten... kruisen de degens over het nut en de noodzaak van de bezuinigingen. Bent u morgen op het Malieveld, meneer Noorda? Ik uh, ga daar de studenten toespreken, ja. En verwacht u een hoge opkomst? En alles wijst erop dat er uh, vele duizenden zullen zijn. Per uh, alle universiteitssteden zien we nu al activiteiten. En men is er zeer bij betrokken. Goed, nou, we praten straks met u en met Sander de Rouwen van het CDA. Die schuift straks ook aan. Echtgenoten blijven steeds minder lang bij elkaar... en in de hedendaagse cultuur zijn vluchtige relaties gemeengoed. Toch benoemen veel jongeren een hechte en langdurige relatie nog altijd als ideaal. Hoe leren we jongeren langdurige relaties aan te gaan? Moeten ze bijvoorbeeld liefdeslessen krijgen? Dat gaan we straks vragen aan opvoedcoach Helene de Hertog. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Heeft u zelf een langdurige relatie? Ja, eigenlijk wel. Het ja. is maar goed dat u dat zegt, want anders had u weinig ja. te melden... over het onderwerp waarover we straks gaan praten, vrees ik. Ja, precies. En we mogen ook even weten hoe lang... 1989. Oh, dat is inderdaad. Al een, ja, dat, echt? dat is echt langdurig. Ja. Goed, onze dichter bij de dag is vandaag Hans Kloos. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken, hoort u tegen drieën. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons? U kunt reageren via de mail. Dit is de dag.eo.nl of via Twitter. En gebruik dan uw hashtag DIDD. Petrie Embrechts. afgelopen dinsdag dus uh, uitzending van Uitgesproken EO. Overal afschuw over wat zich daar afspeelt, namelijk een jongen uh, die er uh, nog eigenlijk normaal uitziet. Die kan praten, uh, waarmee je kan communiceren, maar die het grootste deel van de dag vastzit uh, met een touw, met een ketting aan de muur en dat al drie jaar lang. Hoe heeft u uh, de consternatie die daarna is ontstaan beleefd? Um, nou, Allereerst wil ik zeggen dat, uh, uh, dat uiteraard, um, het bij mij ook uh, uh, ontzetting is. En, en, en je bent geschokt door de beelden. En het komt um, uh, heel erg binnen bij uh, de mensen die um, uh, uh, ja, zeg maar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werken. Dit is niet wat je wil. Dit is niet waarom dat je ervoor kiest om in deze zorg te gaan werken. Um, maar wist u het bijvoorbeeld dat het voorkwam? Uh, ik denk dat iedereen die in de zorg werkt weet dat, uh, dat, er, uh, dat we soms te maken hebben met hele, hele ingewikkelde mensen. Waar we niet altijd een antwoord op hebben. Maar is dat is het anders geven. dan en, mensen die vastzitten drie jaar lang. Ja, maar um, uh, ik denk dat we ons moeten realiseren dat dit, um, dit is natuurlijk een extreme situatie is. Maar er zijn meer extreme situaties. Ja, niet alleen in de. Ja, maar ik denk zelfs uh, meer dan veertig. Omdat het er ook van afhangt hoe wij uh, uh, extreem definiëren. Um, ik zou ook de vraag willen stellen. That, um uh, hoe kunnen we met elkaar werken naar structurelere oplossingen? Waardoor we bijvoorbeeld het ook niet acceptabel vinden dat als begeleiders uh, bang zijn voor een cliënt omdat er s ochtends een incident plaats heeft gevonden. Uh, we het met elkaar zeg maar, uh, zouden, zouden accepteren dat het eten bij wijze van spreken even onder de deur wordt doorgeschoven. Vinden mm. we dat wel een acceptabele situatie? Nou ja, u zegt het is een beetje uh, toevallig dat we het hier nu over hebben. Dat het net zo goed iets anders kunnen zijn waar we ook met z'n allen dit is overheen gevallen zouden zijn. Nou, ik denk dit is natuurlijk een, uh, dit is een hele extreme situatie. Waarin, uh, deze jongen um, natuurlijk volledig in zijn vrijheid beperkt is... en je eigenlijk niet meer over een menslievend bestaan kunt spreken. Althans, ik zou dat niet willen doen in deze situatie. We hebben no? dan toch nog een keer de vraag... wist u dat dit gebeurt in Nederland drie jaar lang? Of zegt u ook voor mij was het verrassend? Um, uh, drie jaar lang, ik wist niet dat het drie jaar lang gebeurde... maar ik weet dat we soms geen andere middelen hebben... om op een bepaald moment uh, om uh, op die manier in te grijpen. En dat heeft te maken met onmacht. En ik denk dat we daarover moeten hebben... Ja, hoe ja. kunnen we ervoor zorgen dat mensen minder onmachtig zijn... dat we de juiste expertise bij een cliënt trekken... Dat we niet uh, de verwijtende vinger naar de andere uh, uitsteken. Want, want kan dat morgen... lijkt nu een beetje te gebeuren, hè? Ja, we wijzen en... met z'n allen naar Cielo. Ja, ja, en ik, ik vind uh, uh, dat vind ik eigenlijk nog veel zorgelijker. Want daardoor gaan we het als een incident zien. Terwijl uh, dit is een situatie die ons bij elkaar zou moeten brengen om over een structurele oplossing te praten. En morgen kan het op een andere plek gebeuren. En misschien gebeurt het dan wel op een andere plek. Dus mm. dat... 40 is natuurlijk niet zomaar uh, genoemd. Helene D. toch? Want is het ook niet zo dat je bijvoorbeeld kijkt naar dementerende bejaarders? Gebeurt daar ook niet ja. uh, dit soort dingen? Dat ze worden vastgekeken. Maar die zijn niet, niet zo agressief, vermoedelijk? Nou ja, dat is de vraag. Er zijn natuurlijk ook heel veel geluiden... dat, uh, dat veel mensen die uh, dementerend zijn en agressief kunnen zijn... Uh, de hele dag in een rolstoel vastgebonden zitten. Vinden we dat acceptabel? Dus, dus ik vind het heel terecht uh, voor deze jongen en voor zijn ouders... en voor iedereen die daarbij betrokken is... dat we hier heel erg veel aandacht voor hebben. Uh, maar ik zou uh, het af willen halen van, van zeg maar de incidentele situatie... en met elkaar vooral nagedenken ja. van wat betekent dit? En waar komt dit vandaan? Maar heeft u in de discussie die is gevolgd op het naar buiten komen van dit bericht... Uh, ja. Heeft u dingen gemist? Vond u dat die discussie niet op de juiste manier gevoerd Nou, Wat, wat ik heb gemist, um, en daarom uh, ben ik ook een beetje door het hele land aan het uh, karren vandaag om hier te zijn. Uh, wat ik heb gemist is um, uh, de situatie van de begeleiders, van de beroepskrachten, de professional. Nou ja, die waren en, bang. Dat hebben we gehoord. Juist maar wat wij kunnen doen met elkaar om daar een verandering in aan te brengen. Um, dat men, als mensen, er, is, er is veel onderzoek gedaan, daar ben ik zelf ook bij betrokken geweest... waarin blijkt, waaruit blijkt dat, uh, dat het omgaan met uh, extreme gedragsproblematiek... met agressie, uh, maar ook met zelfverwondend gedrag... veel mensen die op een lager niveau functioneren... en extreem zelfverwondend gedrag vertonen... Zelfverwondend, zegt u, hè? Dat ze zichzelf versnijden of, uh, ja, of... Ja, of met hun hoofd tegen de bonken en dat uh, uh, uh, zeg maar zo lang kunnen doen uh, dat ze er echt blijven van de beschadigingen ervan kunnen hebben. Mensen die uh, zichzelf de ogen uittrekken. Dat, zijn, dat is heel erg ingewikkeld gedrag. Maar dat, dat kan dus wel voorkomen. En uh, we weten, uh, gelukkig de afgelopen tien jaar... steeds meer uh, aandacht voor vanuit het onderzoek... en ook uh, richting de opleidingen... dat dat uh, ook heel veel emoties bij mensen oproept. Dat roept bij ieder mens en ook bij beroepskrachten die geschoold zijn... om met deze mensen om te gaan, emoties op. Dat roept angst op, afgrijzen, afschuw, irritatie. Uh, en als je die emoties ervaart, dan ga je mensen vermijden. Dan ga je de situaties die ingewikkeld zijn vermijden. Is dat waarschijnlijk wat hier gebeurd is? Dat zou, dat zou natuurlijk aan de orde kunnen zijn. Dat, uh, dat het personeel echt gewoon ook dacht van, ik durf niet meer, ik wil niet meer weg mee. Nou, ik, ik heb maar vast. Uh, in de berichtgeving, uh, uh, en dat, dat raakt mij, uh, letterlijk in zin uh, gelezen... dat een van de mensen die erbij betrokken was, zegt van de angst regeert. Ja. En dat is natuurlijk ook heel erg voorstelbaar als iemand uh, groot is... Uh, en heel erg agressief kan worden. Maar dat betekent dat we met elkaar na moeten denken... hoe we daar het personeel in kunnen ondersteunen en coachen. Want is dat te voorkomen? Um, ik vind het heel erg, um, uh, ik, ja, ik vind het heel lastig om te zeggen van dat is te voorkomen. Ik bedoel, heel veel dingen zijn niet te voorkomen. En we moeten met elkaar ook gewoon duidelijk zijn dat sommige zaken zo ingewikkeld zijn uh, dat we daar vooral openheid over moeten geven, maar dat we daarmee om moeten gaan. En dat we altijd moeten blijven zoeken naar een perspectief. Hmm. En dat is dat ik iets heel veel mensen. Over. Ja, ja. Maar dat, vraag me in uh, 22 jaar geleden hadden we die zaak in Assen van uh, Jolande Venema. Uh -huh. uh, toen is er een onderzoekcommissie geweest. Ik weet er toevallig wat meer van, omdat mijn broer daar voorzitter van was. Uh. Uh, maar in ieder geval het resultaat daarvan was... dat heel veel uh, collega's zeiden, we kunnen ook een andere aanpak kiezen. En dat is toen in honderden gevallen gebeurd. Uh -huh. Zijn die lessen dan nu vergeten? Of zitten we in een hele nieuwe situatie... Um, ik denk dat uh, de lessen zijn niet vergeten. En er is natuurlijk heel erg veel uh, verbeterd en veranderd sinds die jaren. Uh, alleen het betekent wel dat je met elkaar moet uh, zoeken... naar een structurele ondersteuning in uh, de andere omgang. Maar dat is dat CCE, dat is toen opgericht. Dat is het Centrum voor Consultatie en Expertise. Dat ja. is naar aanleiding van Jolanda Venema in het leven geroepen. Ja. Die waren er geloof ik twee keer wezen kijken de afgelopen drie jaar. Dat ja. klinkt niet heel vertrouwenwekkend. Ja. Ja, nou ja, dat, dat, uh, kijk, ik, ik ben natuurlijk bij dat traject niet betrokken. Maar ik denk dat is in elk geval een uh, organisatie die daar een hele belangrijke rol in zou kunnen en moeten hebben. Want maar dat hij heeft betekent... het dus niet gehad in dit geval. Uh, Vermoedelijk. Ik begrijp dat, uh, dat, dat, dat u die vraag stelt en ook die conclusie tijdens deze uitzending zo uh, stelt, maar ik denk van zaken, uh, het is heel makkelijk om dat te concluderen. Uh, ik ga ervan uit, ik ga uit van het goede van mensen en ik ga ervan uit dat ze daar hun best voor hebben gedaan, maar tegelijkertijd denk ik uh, uh, dat waar wij met elkaar over moeten praten is dat we zeggen dit kan niet en dit mag niet, dit willen wij niet in een land als Nederland, nergens niet, over de hele wereld niet. Nee, daar, daar is iedereen het over eens, maar even terug naar die angst, hè, want ja. u zegt van uh, ik hoor de zin de angst regeert onder de hulpverleners. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Als je te maken hebt met zo'n grote man van 1,90 meter... 90, uh, die, uh, die jou als hulpverlener gewoon in de hoek gooit... Ja. op het moment dat je daar binnenkomt. Hoe ja. is dat nou dan af te leren aan een hulpverlener om bang ja, te zijn? Dat ja, kan toch haast niet? Dat, dat kun je ook niet afleren. Je kunt, het, je kunt alleen iemand in zijn functioneren ondersteunen. Ik wil heel eventjes uh, terug naar zeg maar, het begin uh, uh, van de eerste stap... waarmee een beroepskracht de praktijk inkomt. Um, uh, we hebben te maken binnen de Zorg voor Verstandelijk Beperkte... met een heel groot percentage mbo opgeleide en een klein percentage hbo opgeleide En die mensen die krijgen generalistische opleidingen... en kiezen in het laatste jaar voor een stage, voor een onderzoeksproject... en voor een aantal lessen... wat. Dan binnen bijvoorbeeld een minor plaats kan vinden... waarin ze extra informatie en kennis krijgen over verstandelijke beperkingen. Dat zijn mensen van 1, 22 jaar die vervolgens in deze sector gaan werken. Die weinig zicht hebben in hun eigen uh, persoonlijkheid... wat dat doet uh, met hun eigen emoties. Uh, uh, mensen die eigenlijk in het diepe worden gegooid... Maar die en lopen toch stage, neem ik aan? Die lopen stage, maar die lopen natuurlijk geen stage... bij alleen maar hele ingewikkelde mensen. Die lopen ook stage bij mensen die uh, begeleid zelfstandig wonen... in appartementen in de wijk, en dat ja. is van een andere orde. Um, uh, dus het zijn mensen die gewoon heel erg ondersteund moeten worden om met uh, moeilijk en ingewikkeld gedrag wat je niet altijd kunt begrijpen om te gaan en dat betekent maar daar is geen aparte opleiding voor daar is geen aparte opleiding voor en ik denk dat uh, um, uh, kijk ik vind het onze verantwoordelijkheid om zowel binnen de opleidingen als binnen de organisaties te zorgen dat mensen daar meer in ondersteund gaan worden en niet alleen ondersteunen in de zin van je kunt altijd bij me terecht maar heel structureel met interne opleidingstrajecten en met coaches uh, die extra nodig zijn zijn op hele moeilijke groepen. En daar, daar valt Brendan natuurlijk onder. Ja, maar nog even terug naar de vraag van meneer Noorda. Die zei, ja. we hebben dit 22 jaar geleden ook gezien. Toen is er een commissie in het leven geroepen. Die is ja. ook echt aan de slag gegaan. Ja. Wat is er daarna gebeurd? Daarna is er, is er natuurlijk heel veel... Wat er gebeurd is, is allereerst... Want ik, ik weet dat, uh, dat heette toen nog de Stichting Consulententeams. Dat was mijn eerste baan. Daar was ik assistent-coördinator in Brabant-Limburg. Uh, en wat er gebeurd is, is dat natuurlijk de muren uh, afgebroken zijn. We hadden toen de tijd te maken met instellingen die zeer gesloten waren. En uh, dat betekent dat, dat wij uh, in die afgelopen jaren... de bereidheid hebben uh, kunnen ontwikkelen bij mensen... om in hun keuken te laten kijken en om mm. andere expertise binnen te halen. Want het was een hele gesloten wereld, dat is veel opener geworden. Worden, ja, zegt u. absoluut. Maar ook absoluut. hier merk je toch nog heel veel... Ja, ja ik had de indruk schaamte bij Serelo zelf om dit te laten zien. Nou ja, kijk, niemand wil natuurlijk... Uh, kijk, dit wil niemand. Dus dat betekent op het moment dat je dat naar buiten gaat brengen, dan ben je er niet blij mee, ben je ook niet trots op. Nee. Maar ik denk wat wij dus... Uh, en, en, maar zo groot is die openheid dus ook niet. Ik bedoel, ze hadden ook kunnen zeggen, ja jongens, zo gaat dat hier. Ja. Wend ja. er maar aan. Ja. Of, of doe er iets aan, maar ja. in ieder geval... Uh, ja. Nou ja, ik denk dat, dat elke organisatie... of dat is Sierloos of een andere organisatie... met situaties die niet acceptabel zijn... die niet menswaardig zijn... dat je daar de deur voor open moet zetten. En moet zeggen van jongens, wij weten het niet... Ja. maar waar zit de expertise die onze stap verder kan helpen? Ja. U legt een nadruk op van niet op een incident reageren... maar zoeken naar structurele ja. oplossingen. Ja. En vervolgens noemt u opleidingen. Maar dat is nogal een operatie. Als je dat in het hele land moet gaan organiseren... dat deze mensen wel goed opgeleid worden. Ja, over ja, begeleiding, hè? Wat, wat je zei. Ja, Dus ja. dat je het meer gaat begeleiden. ja. ja. Nou ja ja, ik denk van kijk het is een hele operatie, maar het is ook een uh, bewustwording dat uh, de andere kant van mensen generalistisch opleiden dat het betekent dat, en dat is een keuze die gemaakt is in het onderwijsland, maar dat het betekent dat mensen ook met minder specifieke bagage van een opleiding afkomen. Als we daar met z'n allen ja tegen zeggen, ja. dan hebben de zorgorganisaties hebben een verantwoordelijkheid en sowieso, want ook al heb jij heel veel ervaring en kom jij op een uh, groep uh, met moeilijke mensen te werken, dan, moet je bijgeschoold dan zul je daar worden. altijd nou ja, bijgeschoold maar ook ondersteund worden. Ja. Goed, we gaan het allemaal even iets anders doen dan gepland, want uh, de Rouwe moet om te gaan stemmen, geloof ik. Hij is er nu wel. Goedemiddag, meneer de Rouwe. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, dus we gaan straks uh, na het nieuws praten we verder over Brandon, maar nu gaan we eerst maar eens praten over het onderwijs. Want morgen zijn er grote demonstraties van studenten en hoogleraren in Den Haag tegen de onderwijsbezuinigingen. We hebben eens een, een klein overzichtje gemaakt van uh, eerdere uh, demonstraties, eerdere aanvaringen tussen studenten en ministers van onderwijs. Hey, de Rijksuitgaven moeten terug. Het is onvermijdelijk dat het onderwijs ook terug moet. Dat we aan mensen die dat kunnen betalen een hoge bijdrage te vragen. Ik er valt mij niet over te praten. Dat mag je ook best wel studenten vragen dat ze twee jaar even op de nullijn zitten. Om Mark Rutte, Marja Blijsterveld en Halve Zijlstra te vertellen... wat wij vinden van hun plannen voor het hoger onderwijs. Dat uh, het altijd moeilijk is als er iets ontnomen wordt wat men gewend is... Ja, overzicht van studentenprotest. Ik ga daarover praten met Sybilt Noorda van de Vereniging van de Universiteiten. Uh, well, uh, Sandra de, de Rauw. Sandra ja. de Rauw, pardon, Wouter <laughs> de Rauw wou ik zeggen, sorry meneer de Rauw van het CDA. En die moet eerder weg, zometeen vanwege stemmingen in de Kamer. Ja, uh, meneer Noorda, om met u te beginnen. Wat, uh, wat zijn de geplande bezuinigingen waartegen zo massaal verzet wordt aangetekend op dit moment? Nou, er zijn eigenlijk twee dingen uh, waar we ons bijzondere zorgen over maken. De één is uh, wat nu de meeste publiciteit krijgt. Dat is die langstudeerdersmaatregel. Uh, dat is een boete voor iedereen die meer dan twee jaar langer... over zijn dubbele studie doet. En een korting bij universiteiten van 6000 euro per geval. Mm -hmm. En dat loopt naar onze ramingen op... Tot een uh, jaarlijkse bezuiniging op het budget van de universiteit van ongeveer 10% van ons huidige budget. Dus 10% hmm. minder docenten. Okay, dus Dat, uh, dan praten we dus over 150 miljoen in die orde van groot alleen voor de universiteit. Ja, en dan is de een andere uh, grote ingreep. Die heeft te maken met uh, de middelen voor uh, innovatie en onderzoek. Wij hebben in Nederland de aardgasbaten daar de afgelopen 12 jaar voor besteed. Uh, daar werken 3,000, uh, vooral jonge wetenschappers aan de grenzen van de wetenschap voor innovatie, nieuwe toepassingen. En het kabinet heeft besloten die geldstroom... in de loop van de kabinetsperiode helemaal dicht te draaien. Dus ja. dat soort activiteiten gaat, als het plan doorgaat, uh, helemaal stoppen. En dat betekent dat Nederland, uh, die nu al achteruit kachelt... Uh, op het gebied van innovatie en onderzoek... werkelijk op een gigantische achterstand komt. Ja, op twee vlakken wordt er dus bezuinigd. Meneer de Rauw, is dat een juiste samenvatting die meneer Noorder daar gaf? Nou, het is een deel van het verhaal. Er wordt uh, de komende tijd bezuinigd op onderwijs, maar niet netto bezuinigd. Omdat we als uh, regering hebben afgesproken, en het was voor ons als CDA ook van belang, dat wij het onderwijs willen ontzien. Maar we willen ook investeren in onderwijs. Daarom hebben we gezegd, zijn er misschien gelden die nu niet goed gebruikt worden, of eigenlijk verspeeld worden, bijvoorbeeld door veel te lang te studeren die we gewoon beter kunnen inzetten. Dus naast het geld uh, dat genoemd is dat bezuinigd wordt... is dat ook het geld wat we juist weer terug willen stoppen... in, in het hoger onderwijs, in het brede onderwijs. Dat gaat ook gebeuren, staat gewoon in de boeken. Dus het uh, is voor een deel waar. Hm. Uh, uh, voor een deel nou, waar, zegt Ik u? moet daar wel iets bij zeggen, want uh, uh, er wordt al sinds 15 jaar geen enkele euro uitgegeven door de universiteiten... en ook aan de universiteiten gegeven door het ministerie... voor studenten die te lang studeren. Dat was heel vroeger zo, maar dat is al in de tijd van de heer Ritsen... voor de universiteiten afgeschaft. Dus wij krijgen budget voor studenten binnen hun programma. Dus nu wordt er gekort op een budget dat er niet is. En dat betekent dat er gewoon gekort wordt op het budget... van eerstejaarsstudenten, van tweedejaarsstudenten, van derdejaarsstudenten. Universiteiten geven geen extra geld uit voor langstudeerders. Dus kun je er ook niet op korten. En als je het toch doet, kort je op de rest... Goed, we en hebben, dat is het grote ja, probleem. Oké, okay. Het is een ingewikkelde materie, dat is wel duidelijk. Om het wat simpeler te maken of wat begrijpelijker te maken... hebben we een aantal stellingen bedacht... waar we graag even uw mening willen, over willen horen. Uh, de eerste stelling, die, daar mag u als eerst op reageren, meneer De Rauwe... dat is op onderwijs moet niet bezuinigd worden. En ja, Daar ben ik het mee eens. En dat doet u dus ook niet, het bezuinigen op onderwijs? Nee, wat wij wel doen is uh, kijken of we het geld beter kunnen inzetten. Uh, de totaalbudgetten voor onderwijs blijven gewoon. Maar we zijn extra kritisch op elke euro die we uitgeven. En zijn ook niet te bang om soms gewoon te zeggen... Uh, de lat moet omhoog. Bijvoorbeeld bij studenten die gewoon te lang studeren. De basis willen we betalen. Ook dankzij het CDA hebben we de basisbeurs weten te behouden... voor 90% van de studenten. Maar dat staat tegenover dat we meer van hen verwachten en zij die dat niet doen, die moeten betalen... en dat geld gebruiken we ook weer gewoon voor onderwijs. Ja, meneer Noorda, dat is moeten geruststellend voor u, zijn om te horen... dat het totale budget niet gekort wordt. Dat weet ik, en daar past hulde aan het kabinet... Er wordt op de begroting van onderwijs niet gekort. En dan hebben we het over het hele onderwijs, van basisonderwijs tot universiteit. Mm -hmm. Waar we het nu over hebben, is over een zeer ingrijpende... en werkelijk ongehoorde ingreep in het budget... voor de universiteit en de hogescholen... Dat is dus ondanks het feit dat het totaal gelijk blijft... wordt op deze sector bezuinigd en zoals ik net al zei... een ingreep gedaan die gewoon neerkomt op 10% minder in het onderwijsbudget. Ja, meneer de Rouwen? Nou, de exacte cijfers wil ik gewoon graag nog zien. De debatten met staatssecretaris Zelstra komen daar ook nog over. Tegelijkertijd zeg ik erbij dat daar waar we snijden ook geld teruggeven. Ik realiseer me terdege trouwens dat de universiteiten de komende twee jaar het best wel moeilijk krijgen. Ik wil er ook niet voor weglopen of het verhaal mooier maken. Maar uiteindelijk verdienen we de euro's en geven ze daarna ook weer uit. Ook in het onderwijs en dat geldt ook voor het hoger onderwijs. Goed, we gaan naar een volgende stelling. Een verhoging van het collegegeld mag alleen als dat ook leidt tot beter onderwijs, meneer Noorda. Nou, dat is denk ik een hoofdstelling die je als politicus zou moeten uh, hanteren. Als je van studenten een hogere bijdrage vraagt. En ik vind dat terecht. Ik ben daar helemaal niet op tegen. Ik zou, uh, dus wat u betreft mag collegegeld bijvoorbeeld nou, bijvoorbeeld de hele studiefinanciering, als je eenmaal een baan hebt terugbetalen, dat scheelt voor het hoger onderwijs ongeveer een miljard aan uh, belastinguitgaven. Uh, daar zou ik helemaal niet tegen zijn. Maar de deal moet dan zijn dat die opbrengst wat de student dan zelf gaat bijdragen ingezet wordt voor verbetering. Zodat je tegen die student kunt zeggen, voortaan ga je er zelf meer aan betalen, maar dan krijg je ook intensiever onderwijs, zit je niet in gigacollegezalen, zie je niet je docent maar twee of drie keer in de week, maar uh, gaat het uh, voortaan veel beter. Dan heb je echt recht van spreken en geld vragen van studenten om uh, bezuinigingen die je eerst hebt uitgevoerd te compenseren, dat vind ik eigenlijk uh, niet kunnen. Nee, Helene Hertog, u wil reageren? Ja, zou het ook uh, kunnen helpen dat we, als je kijkt naar bijvoorbeeld economiestudie in, in Amsterdam, er beginnen 800 studenten het eerste jaar en daar vallen er 400 af. Is het iets om ook aan de, uh, aan de poort zeg maar een, een selectie te creëren of iets waardoor ze ja, veel bewuster kiezen voor een studie en eerder uh, de studie afmaken dan dat ze switchen. Ja, meneer Noorder, is dat niet de taak voor nou, de er ligt, een, er ligt een plan waar, uh, waar iedereen heel gelukkig mee is, uh, inclusief het kabinet, het advies van de commissie Veerman. Uh, om voor de universiteiten nadrukkelijker te kiezen... welke studenten laat je toe, hoeveel studenten uh, laat je toe... is er een evenwicht tussen budget en hoeveelheden studenten... en dat komt heel erg uh, in de richting van mevrouw Den Hertog. Ja. Dan zeg je, de student die binnenkomt, die kiest heel bewust... en dan kan ik ook echt bieden uh, wat zo'n student verdient... Meneer, de Rauw, meneer Noorda zegt, ja, je, mag, je kunt dan wel bezuinigen op dat onderwijs... Maar je, of, of vragen aan studenten om meer te betalen voor collegegeld. Maar dat geld moet je vervolgens investeren in het onderwijs. Hoe, hoe staat u daarin? Nou, ik wil het niet te technisch maken, maar ik denk dat, uh, dat wij uh, hetzelfde daarover denken. Uh, we hebben er nu voor gekozen om te zeggen... Uh, de collegegelden gaan niet omhoog, maar studenten die gewoon te lang studeren... Ja, die moeten daar wel voor gaan betalen. En daarom hebben we ook duidelijk als CDA gezegd... Uh, als je dan op de begroting iets gaat doen... dan willen we ook dat we dat geld terug investeren. Bijvoorbeeld om uh, de suggesties die net gedaan zijn... Dat op zich hele goede suggesties om die ook te kunnen bekosteren. Bijvoorbeeld meer begeleiding voor uh, studenten. Mm. Meer onderwijs, meer uh, uh, vakcolleges. Uh, alleen kost dat ook geld en moet je gewoon als politicus niet alleen zeggen wij uh, in, willen investeren, maar ook wij het verdaan Ja, behalen. maar als je nou bijvoorbeeld zegt dat collegegeld gaat omhoog en die boete die komt er, dan kun je dat geld, vindt u dan dat dat geld vervolgens geïnvesteerd moet worden weer in dat onderwijs? Nou, laat voorop gezegd zijn uh, dat uh, dit kabinet er niet voor heeft gekozen om de collegegelden uh, direct te gaan verhogen. Um, maar is het zo dat je daar geld weghaalt? Dan moet je ook als student ervan weten dat je een topopleiding krijgt. Ik sluit niet uit dat er in de toekomst de ruimte komt uh, voor universiteiten om iets meer collegegeld te vragen. Maar dan wil ik ook zeker weten dat ze daar topkwaliteit voor leveren. Ja, maar dan heb ik nog steeds niet een antwoord op de opmerking van meneer Noorda. Die zegt: uh, die bezuinigingen investeert hij nou onmiddellijk weer in het onderwijs en niet in andere. Uh, tekorten die er mogelijk zijn op de begroting. Maar dat doen we niet. Kijk, wij bezuinigen de komende jaren 18 miljard. Dat is enorm fors. En uh, er zal geen onderwijs-euro uh, gaan naar het dichten van die tekorten. Oké, okay, meneer Noorder, dat is ook weer geruststellend. Nou, nee, maar heel erg gedeeltelijk. Kijk, de, de studenten gaan op twee manieren straks extra geld betalen. Alle masterstudenten die moeten hun studiefinanciering later terugbetalen. Dat wordt een lening. Dat stelsel is afgesproken. Dat levert, dus in de loop van de tijd, uh, levert dat zo'n uh, 150 miljoen levert dat op. Dat gaat weer terug naar de universiteit. Uh, die langstudeerdersboete, dat is gewoon een boete. Die gaat rechtstreeks uh, naar het ministerie van Financiën. Uh, die gaat niet meer naar de universiteiten, gaat er niet terug. En per saldo komen universiteiten dus tekort. Dus wat studenten extra gaan betalen in de toekomst... wordt niet volledig terugbetaald. En voor een deel wordt het terugbetaald om een gat te dekken... dat men eerst heeft gemaakt. Okay. Nou, ja, dat, dat is een dat beetje gek. Dat is zoiets... Je gaat iemands hand afhalen en je zegt... maak u zich geen zorgen, over drie jaar kom ik hem op uw eigen kosten weer aanzetten. Ja, dat zijn natuurlijk gekke maatregelen. Ja, ja, dat gaan we toch niet doen met z'n allen. Heel korte reactie van meneer de Rouwen? Uh, dat doen we ook niet, want we gaan de komende jaren... ondanks de mega bezuiniging van 18 miljard... Om de weer op orde te krijgen. En geen eurocent van onderwijsbegroting afhalen. Dat te dekken. Ja, maar wel in het hoger onderwijs, meneer de rouw. En dat wij. Oké, okay, nou daar wordt u, over deze stelling wordt u duidelijk niet eens. Een andere uitspraak van de staatssecretaris vanochtend... was dat universiteiten rijk genoeg zijn om de bezuinigingen zelf op te vangen. Meneer de Rouwen, onderschrijft u dat? Nou, kijk, het is zo dat toen bekend werd dat er bezuinigd moest worden... om dat geld ook weer te investeren in onderwijs... dan wisten we allemaal op de korte termijn zal dat betekenen... en daar heeft de heer Roorde ook een punt dat het wel pijn zal doen bij de instellingen. Dat wil ik ook niet ontkennen. Maar toen was de stelling, dan gaan we maar mensen ontslaan. En terecht uh, zei de heer Selstra en zei ook mijn eigen cda fractie maar er zijn meerdere wegen te bewandelen bijvoorbeeld kijken naar je eigen reserves bijvoorbeeld te kijken naar bureaucratie bijvoorbeeld te kijken door uh, niet alle opleidingen meer aan te bieden. Het gaat mij er niet om dat de politiek gaat vertellen... aan instellingen wat zij moeten doen. Maar het gaat mij er wel om dat er meer keuzes zijn... om de korte dip die we de komende twee jaar hebben... bij een aantal instellingen... dat je die ook op een andere manier kan invullen... dan direct mensen op straat zetten. Ja, Meneer Noorda, u moet nog wat beter in uw boeken kijken, denk ik. En toch kijken waar uh, die extra potjes die u dan blijkbaar nog heeft... die wat creatiever aanwenden. Ik uh, ben 25 jaar uh, universiteitsbestuurder. Ik ben in al die 25 jaar... Met de regelmaat van de klok iedere drie, vier jaar bezig geweest met grootscheepse bezuinigingen om de eindjes aan elkaar te knopen. En ik heb in die 25 jaar bij twee verschillende universiteiten nog nooit één schatkist aangetroffen met ongebruikt geld. Nee. Ik, ik vond het echt gisteren genant om te horen dat men in de Tweede Kamer met grote vrolijkheid bezig was om te zeggen... ach, de universiteiten hebben geld zat die besteden dat eraan. Uh, het is echt ongehoord. Meneer de Rouwen, excuses? Nou kijk, gisteren kwam ook het cijfer naar boven... van een, uh, bijna 3 miljard uh, wat er uh, op dit moment uh, op uh, de reserve staat. Dat wil niet zeggen dat het vrij besteedbaar geld is. Daar moeten we niet te makkelijk over doen. Bovendien voel ik als CDR ook niks voor om die instellingen aan te schrijven wat zij moeten doen. Maar het is ook niet zo uh, dat instellingen helemaal niks hebben. De afgelopen jaren uh, is gemiddeld genomen... Uh, 3% uh, overgebleven van het geld wat vanuit Den Haag kwam. Dat is op rekeningen gezet, dat is weggezet. Misschien ook voor reserveringen. Uh, helemaal niks is er niet. Uh, 3 miljard is ook niet te besteden. Maar er zijn meerdere mogelijkheden... dan alleen direct te dreigen het personeel op straat te zetten. Maar nogmaals... Daar is ook de verantwoordelijkheid voor bij de instellingen. Ja, mevrouw Embrecht, u bent toch hoogleraar. Ja. Hoe luistert u hier naar? Nou, ik, ik denk dat we heel erg goed de verbinding kunnen maken... met uh, uh, de cliënt wat tegelijkertijd de kamer uh, niet euforisch... maar met tranen in de ogen over zit te vergaderen. Namelijk uh, Brandon. Brandon uh, juist, juist. Want uh, uh, kijk, als we aan de ene kant uh, bezuinigen op uh, innovatie en ontwikkeling... en uh, het opbouwen van kennis rondom hele moeilijke mensen in mijn geval... Uh, wat het risico is van deze bezuinigingsmaatregelen... Um, uh, hoe kunnen we dan verwachten dat er in de praktijk... voor mensen waar we uh, met tranen in onze ogen na zitten te kijken... Dat die uh, het welzijn en de kwaliteit van leven gaat verbeteren. Dus ja. het is een enorme, uh, ik, ik vind het een enorme contradictie. Hoe kun je dit als overheid uh, uh, uh, naar de buitenwereld uh, aan elkaar brengen? Ja, meneer de Rouwen, Nou kijk, <coughs> in het oog springt natuurlijk de langstudeerdersregeling. En op zichzelf vind ik het niet meer dan terecht dat de overheid tegen studenten zegt... wij betalen voor jullie de basis, dat is inclusief een basisbeurs... dat is inclusief een overjaarkaart, dat is inclusief één jaar wat je gewoon mag verspillen. Maar daarna houdt het gewoon op. Het geld wat we daarmee ophalen, investeren we gewoon. We investeren ook gewoon extra, bijvoorbeeld in kennis en in innovatie. Dat doen we misschien niet op de oude manier... Het moet ook bijgezegd worden dat de afgelopen jaren ook duidelijk werd dat wij onze euro's die wij in kennis en innovatie steken niet altijd optimaal gebruikt werden. En mensen mogen van ons ook verwachten dat we daar dan kritisch naar zijn. Maar terecht is het zo dat we de slag naar voren moeten maken. We kunnen blijven hangen in de vervelende maatregelen op zichzelf voor langstudeerders. Maar de agenda gaat veel meer naartoe: van hoe kunnen we het niveau omhoog brengen. Dat kan ook. Instellingen hebben veel kennis, doen het ook goed internationaal en daarom voel ik ook niet heel veel voor om ons met z'n allen de put in te praten, want nou. we hebben juist een heel goed onderwijsklimaat in Nederland, okay. niet voor niks en dat gaan we ook voortzetten. Oké, okay. tot slot, meneer Noorda. Morgen dan die manifestatie in Den Haag. Wat verwacht u vervolgens van de politiek? Nou, die manifestatie die zal vooral duidelijk maken hoe breed de zorg is en uh, hoe uh, unaniem studenten, hoogleraren, docenten, onderzoekers uh, zich grote zorgen maken. Daarna zullen we, uh, hoop ik, uh, en ik heb daar geen twijfel aan, weer intensief met uh, de staatssecretaris en met de minister van Economische Zaken en Landbouw en Innovatie om de tafel gaan zitten, om te zien hoe we hier aan mouwen passen. Want uh, die achteruitgang die nu dreigt, uh, met name ook het gebied van onderzoek, uh, dat kunnen we ons in Nederland beslist niet permitteren. Nee, uh, dus het echte overleg uh, en ook de politieke besluitvorming... die zal nog komen. Morgen is een signaal dat wil zeggen... Uh, handen uit de mouwen om het onderwijs en het onderzoek te verbeteren... en niet om het kapot te maken. Okay, hartelijk dank, Sibot Noorda en Sander de Rauwe. Ja, Sander de Rouwen gaat ons denk ik verlaten, want die moest stemmen. Fijn dat u er was en uh, doe, doe uw best. Stem, stem de goede kant op, zou ik zeggen. Ik zal het doen, dank Meneer u wel. Meneer Noorda blijft hopelijk nog even bij ons, net als uh, Petrie Embrecht... deskundig op het gebied van de zorg. Met haar praten we over Brandon en ook de gast opvoedcoach Helene de Hertog over jongeren die steeds minder langdurige relaties in hun omgeving aantreffen. Maar eerst... Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. Drie. En je hoort van leerkrachten ook dat er halve schoolklassen leeg zijn, hè? Twee. Staatssecretaris van Veldhuizen van Zanten is op bezoek geweest bij Brandon. Ranking de Nieuws, nu op nummer 1. En we zijn er niet in geslaagd hen op tijd op hun bestemming te laten komen. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag. Het is nu tijd voor het nieuws van uh, half drie. Het is iets over vijf, vijf over half drie inmiddels met Mark Vissen. Radio 1.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 ANWB verkeersinformatie op de Ringweg Amsterdam. De A10 staat richting Zaandam. Voor de Koentenol 3 kilometer file. En op de A12 Arnhem richting Duitse grenzen. Bij duiven twee rijstroken tijdelijk dicht na een aanrijding. Er staat nog geen file. En van en naar Schiphol rijden minder treinen door de versperring. Houdt u rekening met een vertraging die oploopt tot ongeveer een half uur. Radio 1. Dit is de dag. U luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Sibold Noorda... over de studentenprotesten van morgen. Petri Embrechts, deskundig op het gebied van de zwakzinnige zorg... en opvoedcoach Helene de Hertog over jongeren... die steeds minder langdurige relaties in hun omgeving aantreffen. U kunt reageren via Twitter en gebruikt u de hashtag DDD... of stuur een mail naar ditistedag.eo.nl. Petri Inbrechts, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. We hebben na twee jaar al even met elkaar gesproken. En toen zei u, ja, wat me opvalt is dat iedereen hier nu opduikt... maar dat we eigenlijk moeten zoeken naar structurele oplossingen. De staatssecretaris zei net van... Uh, ik heb alle knappe koppen bij elkaar gehaald. Heeft ze u gebeld? Nee. Is dat een teleurstelling of zegt nee, ze dat ze het heeft gedaan, maar is het nog aan het doen? Ja. Nee, ik, uh, ik zou graag gebeld worden als ik uh, mee kan denken in die structurele oplossingen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er een aantal mensen uh, gezocht worden op hele korte termijn... Om, de om het welzijn van Brandon te optimaliseren. Want daar en heeft daar, u geen verstand van, zegt u, of minder? Uh, ik uh, heb verstand van het uh, ondersteunen van die begeleiders die hier al jaren mee te maken hebben. Uh, en, en die expertise wil ik ook graag op elke plek en waar dan ook in zijn. Uh, uh, maar ik uh, denk dat het veel wezenlijker is om een aantal knappe koppen bij elkaar te zetten op allerlei niveaus om uh, samen met de staatssecretaris naar structurele oplossingen te, te zoeken. Anders hebben we over drie maanden of over een half jaar misschien een tweede brand. en dit wil niemand. U vertelde net voor uh, dat we over het onderwijs gingen praten dat ja. het, over de, de jonge, over de mensen, de jonge mensen die het veld betreden, ja. uh, 21, 22 jaar, zei u meestal ja. MBO, soms HBO, dan komen ze binnen in een instelling. En wat gebeurt er dan vervolgens? Uh, dan gaan zij uh, deze mensen begeleiden... in uh, uh, het uitvoeren van een dagprogramma. Uh, als het mensen zijn met uh, minder gedragsproblematiek... Uh, uh, gaan ze bijvoorbeeld ook naar een andere locatie... om uh, dag, dagactiviteiten uit te voeren. Uh, uh, zij, zij zorgen dus dat iemand uh, vanaf het moment uh, dat, dat je opstaat... totdat je naar bed gaat en gedurende de nacht... dat je een, een, een, een betrouwd, vertrouwd, uh, veilig, uh, prettig leven leidt. Ja, maar stel dat je dan te maken krijgt met hele agressieve cliënten, want die ja. zijn er dan ook. En, en je bent 22 jaar en je ja. hebt nog niet heel veel ervaring... Ja. Lopen die mensen dan allemaal ginnend weg uit de zorg? Volgens? Gelukkig niet. Uh, ik, ik moet ook zeggen, ik heb echt enorm veel respect en waardering voor al die beroepskrachten, al die professionals die in onze zorg werken. Uh, uh, ik, uh, toen ik hier naartoe reed, moest ik denken aan uh, een gesprek... wat ik met een, uh, een fantastische begeleider heb gehad onlangs. Uh, die zei van, God, Petrie, als ik meer dan zes diensten heb gehad... en hij werkt met hele ingewikkelde, lichtverstandelijk beperkte mensen... in een van de sglg behandelklinieken, waar ik ook bij betrokken in ben. In een van de SG? Ja, dat is allemaal zo'n term. Hè. Um, uh, uh, er zijn in Nederland vijf uh, behandelklinieken. Die zijn samen gebundeld in de borg. Dat is het overkoepelend orgaan. En dat zijn uh, behandelplaatsen. Zowel uh, klinisch als uh, ambulant. En via dagbehandeling. Voor mensen die lichtverstandelijk beperkt zijn. Okay. En extreme gedragsproblematiek vertonen. Even terug naar uw verhaal. U ja. regen hier naartoe. Had gesprek gehad met die begeleider? Ja, ja uh, een tijd geleden voordat deze uh, casus naar buiten kwam. Maar uh, uh, los daarvan. Uh, deze jongen zei, God, als ik meer dan zes, zeven diensten heb gehad... ik kom altijd op mijn uh, mountainbike naar mijn werk... dan fiets ik het niet meer van me af. Hmm. En dat, dat is iets waar, waar we door geraakt zouden moeten worden. Want dat is een hele... Uh, dat, dat is een jongen waar ik veel respect voor heb... en die zijn werk goed doet. Maar als wij deze jongen niet ondersteunen... bij die twee extra diensten die we soms ook van hem vragen... dan is dat iemand... Want een iemand... dienst is gewoon een dag, zeg maar. Dag dus die werkt een... zes, zeven dagen achter elkaar... Ja. en die, die en trekt soms, het dan niet meer. En soms zijn er mensen ziek en dan moet je één dag extra werken... en dan zegt hij van, dan merk ik dat ik het niet meer van me af fiets. Oh ja. Nou En dat betekent dat de, de emotionele druk... die uh, uh, zeg maar heel erg moeilijk uh, begrijpbaar en moeilijk te pakken gedrag met zich meebrengt, heel erg groot is. Helene? Ja, hoe zou die begeleiding dan moeten zijn? Wat voor oplossing zie jij? Uh, nou, wat, um, uh, Zonder dat ik het daarmee heel technisch maak, maar waar wij uh, binnen een groot aantal onderzoeksprojecten op de Universiteit van Tilburg mee bezig zijn, is dat we zeggen, wil je praten over competente professionals, dan is naar mijn idee en in het idee van al die projecten, dat je eerst moet kijken naar de basis. Um, ik noem dat menslievendheid. Um, eerst moet je aandacht hebben voor je kwetsbare medemens. En moet je uh, uh, zeg maar je verantwoordelijkheid nemen om ook voortdurend te blijven zoeken naar het perspectief. En dat is meer dan alleen maar deze zin uitspreken. Dat, ja, is met dat mensen... hoor ik wel veel hoor, deze ja, dagen. Ja, ik ook. Uh, en en waar, ik, um, uh, waar ik me hard voor maak, is dat je dat met mensen doet. Door mensen dat ook te laten ervaren. Door mensen beelden te laten ervaren en te zeggen van wat doet dat met jou? Tijdens de opleiding. Tijdens de opleiding da, maar ook da, tijdens. Daar moet het gebeuren vooral? Tijdens de opleiding, maar ook en tijdens. Maar ja, nu even terug naar die ja. jongen met die mountainbike. Die ja. zegt na zes keer fiets ik het niet meer van me af. Ja. Wa wa wat betekent dat voor hem? Dat betekent voor hem dat de druk dus te groot is. Dat maar hoe, hoe kan je hem dan helpen? Uh, nou, bijvoorbeeld door een, uh, uh, ik noem even een heel concreet project, want dan dan worden we wat concreter denk ik. Uh, uh, dat is een project waarin we uh, aan de ene kant proberen duidelijk uh, uh, een begeleider te laten reflecteren op zijn eigen persoonlijkheid. Nou, zonder heel technisch, maar emotionele intelligentie is een onderdeel van je persoonlijkheid. Daar kun je met allerlei testen kun je invullen... krijg je feedback over hoe jij zelf eigenlijk in elkaar zit. Heel veel mensen van 2, 23 jaar weten dat natuurlijk helemaal nog niet. En vervolgens kun je gaan kijken wat jouw eigen profiel... als je daar niet bewust van bent, doet in de relatie met die cliënt... Even een voorbeeld. Ik ben iemand, uh, dat weet iedereen die mij kent, ik ben vrij extravert. Um, uh, stel, ik zou werken op een groep met mensen die lichtverstandelijk beperkt zijn... en autistisch gedrag, dat zijn hele introverte mensen... dan is dat geen natuurlijke match. Dat betekent dat ik bewust moet zijn van het feit dat ik in het werk... misschien soms even tot drie moet tellen... voordat ja. ik heel enthousiast met iemand lekker op uh, de, de, de mountainbike ergens naartoe ja. ga. Maar alles wat u noemt, dan denk ik, van dat kost tijd. Want ja. dan moet je die mensen extra gaan begeleiden. In die tijd kunnen ze geen diensten draaien. Ja. En het kost geld. Ja, maar goed, als wij ja, en als... Is er, is er, Meneer Noorda, ja. is, is er niet ook nog een andere factor? Ik heb een aantal mensen in mijn familie die dit soort werk doen. Hè, ja. Die dus zulke begeleiders zijn. En die vertellen van hoe zwaar het is. Maar die vertellen de laatste jaren vooral... Uh, dat ze het met steeds minder collega's moeten doen. Ja. Dus uh, dat uh, in situaties waarin de persoonlijke band... tussen een begeleider en een cliënt heel erg belangrijk is dat ze dan hun aandacht moeten verdelen over tien of twaalf mensen... in plaats van twee of drie. Ja. En wat bij twee of drie al honds moeilijk is... wordt met tien of twaalf ongelooflijk lastig. Ja. En dus dat dit toch ook een kwestie is van... Uh, ja, hoeveel hebben we er voor over? Ja. En, en zijn er voldoende plaatsen en voldoende begeleiders... Uh, die een cliënt verdient? Ja. Nee, ik, ik ben het daar 100% van me eens, maar het is wel uh, uh, een van de factoren. Het is een, uh, maar dan het is, wordt het niet opgelost, want dan de tijd en geld is er niet uh, in Den Haag. Het, nee, maar het is, nee, maar goed, Zorgorganisaties hebben zelf ook een verantwoordelijkheid in. En hebben ook tijd en geld? Die hebben niet altijd tijd en geld, maar je kunt wel nadenken hoe je, die, hoe je de tijd en geld inzet. Het kan met de huidige middelen beter, zegt u. Ik denk dat we binnen de organisaties goed zouden kunnen investeren. Maar daar, heb je, daar, daar, daar moeten de deuren voor openstaan. Daar heb je expertise voor buiten nodig. Daar moet je, dat moet je niet incidenteel doen door je in een structuur. En je kunt er heel goed voor zorgen dat je een x-aantal coaches opleidt... Ja. die deze mensen goed ondersteunen. Stel ze halen u erbij. Ja. Binnen hoeveel jaar is het geregeld in Nederland? Stel ze maken u staatssecretaris. Ja. Laten we dat even doen. Ja, ja laten we dat even doen. Ja. Ja. Um, um, uh, kijk, ik vind het... Ik vind het ook een beetje een utopie om te zeggen, uh, hele hele ingewikkelde mensen, daar, daar, als wij het op een nee, andere maar wat manier. Even, organiseren. U heeft gezegd, het gaat om incidenten, maar structureel moet het beter. Hoe ja. snel kan dat? Ja, nou ik denk als wij daar de komende jaren um, uh, de koppen bij elkaar steken en, uh, en ook vanuit de verantwoordelijkheid, hè, dus je verantwoordelijkheid nemen en elke keer tegen elkaar zeggen, dit willen wij niet, ja. dit kan niet, dit willen wij niet. En dus gaan wij terug naar de basis en gaan wij, wij blijven zoeken naar oplossingen. Binnen twee jaar? Ik denk dat als er uh, ja, ik denk dat je, dat je in elk geval binnen een X aantal jaren tot betere oplossing komt. Maar los daarvan, en dat wil ik echt benadrukken, zullen we altijd te maken hebben met hele hele nou, ingewikkelde mensen. We gaan uw naam doorgeven aan de staatssecretaris. Dankjewel. Maybe you've asked me to meet you here to tell me that you want to try and work it out.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 Jonathan Jeremiah met Lost. Love and marriage, love Achter de and voordeur. Marriage. No, sir. Vandaag met opvoedcoach Helene de Hertog. Helene, je wilt het hebben over langdurige, liefdevolle relaties. Wat ja. is daarmee? Nou, je, uh, ik zag een artikel in Trouw dat het, uh, dat het schijnt dat uh, kinderen, uh, tieners, steeds. Ja, ja, daar heel uh, nog niet helemaal over eens zijn, zeg maar. en dat, dat je ziet dat heel veel kinderen, uh, jongvolwassenen zeg maar, heel snel uh, switchen van relaties. Ja, en dat ze ook in hun eigen omgeving blijkbaar heel weinig langdurige relaties zien. Ja, je ziet natuurlijk steeds meer uh, scheidingen. En uh, ja, mensen die op een andere manier zeg maar, met elkaar omgaan. En uh, ja, wat voor effect heeft dat op hun? Ja, nou we hebben om even dat te illustreren, zijn we even in de archieven van een showprogramma gedoken en dan hoor je al snel dezelfde langspeelplaat. Tiger Woods en zijn Zweedse vrouw Ellen Nordgrind zijn gescheiden. Na acht jaar gaan Sonja en haar man Koen uit elkaar. Na het liefdesdebakel van Jan en Jolante is nu ook het van Patricia Pai en Adam Curry op de klippen gelopen. Ze gaat scheiden van Emil Rathoband. Na 21 jaar samen is de relatie voorbij. Bobby Brown en Whitney Houston gaan scheiden, Albert. Ze waren getrouwd. Het is over. Het is over. Het is over. Het is over. Het is... Ja, echtgenoten blijven steeds minder lang bij elkaar. Om toekomstige generaties nou het beter te laten doen... moeten jongeren liefdeslessen krijgen, zei demograaf Jan Latte onlangs. Naar aanleiding ook van dit bericht. Is het zo dat doordat jongeren minder die langdurige relaties zien... het hun ook meer moeite kost om zo'n relatie aan te gaan? Ja, ik denk zeker dat, het, uh, uh, ja, dat als je de voorbeelden ziet in de maatschappij... en in, in de omgeving uh, vlakbij je, dat het, uh, dat, het veel meer, ja, dat het voor jongeren niet altijd vanzelfsprekend is. En uh, ja, wat, Jan, uh, wat hij, Jan Latte zei, uh, wellicht moeten de liefdeslessen komen. Uh, hij uh, gaf ook de suggestie om dat op scholen te doen. Alweer uh, nou, oh, iets erbij voor scholen, denk ik. Exact, ook. exact. <lacht> nou, ik kan me voorstellen dat het iets is wat je op school uh, zou kunnen doen kunnen gaan doseren. Maar wat, ga je, wat zeg je dan? Wat doe je dan? Wat voor les is dat? Ja, dat zou bijvoorbeeld een, uh, een workshop kunnen zijn waarbij je eigenlijk stilstaat bij de, het begin van, van de relaties. Hè? Hoe ga je, uh, als dat, dat verliefdheidslaagje ervan af is, hoe uh, communiceer je dan naar elkaar toe als er iets is wat, wat niet helemaal lekker gaat? Of als je uh, bij wijze van spreken iets wil zeggen van joh ik vind het niet leuk hoe het op deze manier gaat. Dus hoe je communiceert met elkaar. Dus dat je daarin vaardigheden. Ja, maar kan je, kan je dat dan op school leren? Of ik kan me ook voorstellen dat je daar thuis over praat met je kind. Ja, absoluut. Eigenlijk leer je dit het allerbeste in je eigen gezin. En uh, de manier waarop ouders met elkaar omgaan... dat is eigenlijk ja, van heel groot essentieel belang. Uh, is het zo dat ouders uh, elkaar de grond inboren? Ontketenen ze een machtsstrijd? Snoeren ze elkaar de mond? Uh, zijn ze verbaal? Hè? Wie is de sterkste? Of is het zo dat ze elkaar... Uh, geven ze elkaar de ruimte om verschillend te zijn? Hm. Kunnen ze elkaar luisteren naar elkaars ideeën? Ja. Nou, als je in staat bent, he, kortom, respecteren ze elkaars anders zijn of accepteren ze elkaars anders zijn. Dus je moet constructief Maar is, is dat nou op... zo in noord ja. ja. ja, Dit is een N-is-1 verhaal hoor. Het ja. gaat over <laughs> mezelf. Maar mijn ouders die, die ontmoetten elkaar op het ijs toen ze 14 en 15 waren. En toen mijn vader stierf, waren ze 54 jaar gelukkig bij elkaar. Ah. Uh, ik heb wel eens gedacht, uh, ik dacht dat dat vanzelf sprak en dat het zomaar vanzelf ging. Ik heb geloof ik één keer in mijn hele leven een uh, soort beginnetje van een ruzie tussen die twee meegemaakt. En ik was helemaal niet voorbereid op dat je moet geven en toegeven. En dat je ook wel eens wat vechten moet in je relatie. Dus mijn eerste relatie is ook uh, grandioos mislukt. En ik, ik, Natuurlijk heb ik daar zelf schuld aan. Maar ik denk ook wel eens, ik heb gewoon ook helemaal niet geleerd om daarmee om te gaan. Nee, precies, maar dat het is was allemaal altijd... veel te mooi in mijn omgeving. Ja, ja, dus zo mooie schitterende uh, relatie, ja, uh, daar leer je ook gemakzucht van. Ja. Nou, uh, als je dus, er mogen absoluut meningsverschillen zijn, maar hoe je daarmee omgaat, hoe je dus daar als ouder uh, mee omgaat, hoe je constructief naar conflicten kijkt, eh, conflicten mee omgaat, dat maakt dat het voor, uh, voor kinderen gewoon een heel goede, ja. goed voorbeeld kan zijn. En dat maar moet dus... je dat dan ook gaan bespreken met je kinderen, bijvoorbeeld? Van, hoe uh, vinden jullie dat het gaat met papa en mama? Hoe vinden jullie dat papa en ik het maken? <laughs> nee, nee, nee. nee ik denk Wat zou niet... jullie die dat het, nou, het, is. Ja, het is veel meer dat ja, je het je dat zelf je voorleeft. Van, joh, ik vind dit, jij vindt dit, oké. Okay. Hoe kunnen we samen uh, een, een oplossing vinden? Met, met elkaar, maar niet met je kinderen toch, neem ik aan. Met we elkaar in een, een klein beetje te worden. Nee, nee, nee, nee, nee, als er problemen zijn uh, onderling, zeg maar, hè, onder, dan, dan is het wel iets dat je. in plaats van dat je elkaar naar beneden haalt. Uh, kun ja. je ook zeggen: joh, weet je, ik vind dit, jij vind dit. hoe kunnen we, dat, ja, hoe ja. Kunnen we daarmee omgaan? En nee, dat moet dus je, je dan als voorbeeld. Hebben. Ja, ja. Want, want zelfs ja. mensen die gescheiden zijn. er uh, uh, dus zijn voorbeelden van, van co-ouderschap. Dus dat ondanks de pijn van, van scheidingen, et cetera. kunnen ze wel uh, respecteren, ze elkaars uh, nieuwe weg. kunnen ze daarin. Uh, ook ruimte gunnen voor elkaar. En kun je dat co-ouderschap heel goed invullen? Want, kijk, en dat maakt dat je voor kinderen een voorbeeld bent. hoe zij in hun toekomst met relaties omgaan. Ja. Ja, mevrouw Emrecht, hoe luistert u hiernaar? Uh... Nou, met. met euh, ik vind het een heel interessant onderwerp. Uh, um, en ik kan, uh, en net als mijn collega, niet anders redeneren dan, uh, dan vanuit mijn eigen situatie. Uh, maar ik denk uiteraard, en dat, dat, dat, uh, dat kun je ook doortrekken naar allerlei professionele situaties. Je hebt voorbeelden nodig en goede voorbeelden, die, uh, die geven je een kader uh, om te handelen. En dat geldt natuurlijk in dit geval ook. Ja. Uiteraard. Maar, ja. Maar, maar stel nou Helene, dat je, je, ziet, je, je ziet je grootouders niet meer 50 jaar getrouwd zijn. Je mm -hmm. ouders zijn misschien gescheiden en misschien nog wel een keer gescheiden, dan kan je daar wel heel prettig... met die kinderen over praten, maar dan zien ze dat gewoon niet. Hoe, wat moet je dan als samenleving? Ja, als samenleving denk ik dat... Ja, het is natuurlijk toch heel moeilijk om te... Ja, eigenlijk moeten kinderen het ervaren wat het, wat het, eh, hoe prettig het is... als, als in juist in een veranderende samenleving... waar heel veel verschillende eh, zaken voorbij komen... dat het prettig is dat je... Naast iemand leeft dat je een soort levenspartner. Ja, die dat, naast is wel je staat. Wat, dat is wel wat jongeren willen. Als je het aan ze vraagt, ja. zeggen ze allemaal... ik wil een langdurige relatie. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. En als ik goed naar meneer Norda luister... dan moeten uh, mensen die samenleven ook flink ruzie maken af en toe. Want daar leren we Absoluut. <laughs> nee, maar ik zeg ook niet... Het is dus ook zijn ouders maken niet... nooit ruzie. Nee, daarom. Dus, dus het is juist heel goed dat als er uh, meningsverschillen zijn... Dat je, die, dat je daarover praat. Dat je elk onderwerp uh, bespreekbaar maakt in een gezin. Alleen de manier waarop je dat doet. Daarin ben je een voorbeeld. Ja, en ook al is die ja maar dat... is het ook niet zo dat je, je, dat je moet proberen te leven... dat als, je, als de liefde gedoofd is... dat je daarmee een ander nog niet afschrijft. En want hoe je het ook went of keert... Uh, het is een illusie om te, te denken... dat je je hele leven lang in één straatje past. Dus er zullen ook onder vriendschappen... en ook op allerlei andere manieren... gaan je wissels om. En dat dat niet betekent dat als je afscheid neemt van mensen... dat je ze daarmee afschrijft. Dat je dus ook kunt leven met mislukte liefdes. Dus ik denk dat die kunst... Uh, minstens zo belangrijk is als de droom van... Uh, zoals mijn ouders die hadden... Uh, van, van heel jong totdat je de dood ontscheidt bij elkaar zijn. Ja, wat in het geval van uw ouders gewoon ook gebeurd is, toch? Ja. Dus het ja, kon wel. Ja. Ja. Dat is natuurlijk heel charmant. En, ja. en, en, en ik denk ook wel eens, goh, wat zou dat heerlijk zijn. Aan de andere kant, het leven is zoveel dynamischer en veranderlijker geworden. We hebben met zoveel meer verschillende mensen in onze omgeving te maken. Je moet ook de kunst verstaan om te leven met diegenen met wie je ooit uh, een liefde hebt gedeeld. En nee, dat je dat uh, niet brengt in een soort haatverhouding... Ja. of in een volledig afschrijven. Nee, maar dat is dus precies wat ik bedoelde met dat co-ouderschap... waarin ik voorbeelden zie van mensen die dat mm -hmm. dus op een hele... ja, uh, constructieve manier doen. Waarbij ja. ze dus echt elkaar de ruimte geven... maar wel heel ja, elkaar respecteren uh, en, en daar invulling aan geven... zodat dat het voorbeeld is wat ze aan hun kinderen geven. Oké, okay, dankjewel. Ja, we gaan gauw door naar onze dichter bij de dag. Hans Kloos, goedemiddag. Goedemiddag. Laat me horen. Ik? Ik ben inderdaad onverwoestbaar voor domme kracht en blote handen. Mij trek je uit geen muur, maar ik wil het niet weten. Ik ben een degelijke beugel, vriend van Keilbouten... dankbaar aan mijn onmisbaarheid muur, maar ik wil het niet weten. Ik hoor soms van verwanten over losjes geknoopte teugels... van dromende paarden aan een buitenmuur, maar ik wil het niet weten... Het is niet dat ik mij schaam, het smeken en vloeken niet hoor... het vergeefse rukken niet voel, maar ik wil het niet weten. Wie er aan mij is vastgemaakt. Perspectief van de ketting van Brendan, als ik goed heb geluisterd. Toch? Ja. Mooi. Weer een andere invalshoek. Ja, heel mooi. Toch? Ja, ja absoluut. Ja. Wij zetten hem op onze website, meneer Kloos. Okay. www.ditistedag.nu we bedanken onze gasten Sibyl Noorda. Veel plezier morgen daar bij de manifestatie in Den Haag. Petri Embrechts, deskundige op het gebied van de zorg... en opvoedcoach Helene de Hertog over jongere en langdurige relaties. Zometeen na drie uur in onze reportage aandacht voor de brand in Moerdijk... twee brandbeveiligingsexperts stellen dat de brandweer had moeten voorkomen... dat de brand zo uit de hand liep. Accepteren wij dat zulke grote bedrijven met zo'n grote opslag... in dit geval zelfs gevaarlijke stoffen... Accepteren we dat als er een kleine brand ontstaat, dat we uh, geen lines of defense hebben die escalatie voorkomen. Je moet kleine branden ogenblikkelijk in die smoren, zo niet ga je voor een totaal los. Dat zo meteen na het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. WorldTicketCenter.nl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 En COI, de opleider voor werk in Nederland. Voor meer informatie aan de gratis brochure en COI.nl.